5 uur. Het NOS-journaal. Joris Tubenitsky. CDA wil starters woningmarkt helpen. Robert M en Openbaar Ministerie in hoger beroep. En geen onderzoek naar omkoping betaald voetbal. <totstuk> Het CDA wil starters op de woningmarkt stimuleren om meer eigen vermogen in te leggen als ze een huis kopen. Volgens Haagse Bronnen staat dat in het verkiezingsprogramma dat morgen wordt gepresenteerd. Starters moeten met belastingvoordeel geld opzij kunnen leggen om een huis te kopen. Dat heet bouwsparen. In het CDA-verkiezingsprogramma staat verder dat ook mensen die al een hypotheek hebben met een bonus gestimuleerd worden om een hypotheek af te lossen. Naar verluid komt het CDA morgen ook met plannen voor een sociale vlaktax. In dat systeem is er in principe maar één belastingtarief, maar wordt van de hogere inkomens een extra bijdrage gevraagd.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 Het Openbaar Ministerie gaat in reactie op de beslissing van hem ook in beroep. Er komt geen onderzoek naar omkoping in het Nederlands betaalde voetbal. Minister Schippers schrijft dat in een antwoord op Kamervragen van de PvdA. Volgens de minister zijn er geen gevallen bekend... waarbij jonge spelers uit arme landen in Nederland worden misbruikt... voor het manipuleren van wedstrijduitslagen. Maar ze kan het niet helemaal uitsluiten. De KNVB heeft volgens Schippers een eigen verantwoordelijkheid... om het voetbal integer te houden... Volgens PvdA-kamerleden Van Dekken en Rocour die opheldering vroegen aan de minister... is Nederland het enige Europese land dat geen onderzoek doet. Ze vinden dat alleen een justitieel onderzoek de feiten boven tafel kan krijgen. Anders Breivik nam voor de massamoord in juli vorig jaar een cocktail van stimulerende middelen. Dat heeft een Noorse deskundige in de rechtbank in Oslo gezegd. Volgens hem was Breivik licht gedrogeerd tijdens de moorden op het eiland Uteja... In de rechtszaal zei Brijvik dat hij de cocktail had genomen... om er zeker van te zijn dat zijn lichaam het moorden aan zou kunnen. De rechtbank in Oslo moet vaststellen of Breivik toerekeningsvatbaar was... tijdens de moordpartij. Als dat zo is, krijgt hij waarschijnlijk een gevangenisstraf. Anders wordt hij mogelijk opgenomen in een kliniek. Minister Schippers heeft geen principiële bezwaren... om de leeftijd waarop jongeren bier en wijn te kunnen kopen... te verhogen naar 18 jaar. Dat zegt ze in een reactie op het nieuwe standpunt van het CDA. Die partij vindt dat de leeftijd naar 18 moet. Tot nu toe was de partij tegen een verhoging. Door de verandering zijn in de Tweede Kamer precies evenveel kamerleden voor als tegen een verhoging. Schippers benadrukt dat de Eerste Kamer vorige week nog een nieuwe wet heeft aangenomen over alcohol in jongeren. Ze vindt dat die eerst moet worden, worden gehandhaafd. Ze schrijft verder dat het veranderde CDA-standpunt toe aan de naderende verkiezingen. De Italiaanse regering stelt 2,5 miljard euro beschikbaar voor de wederopbouw van het gebied dat deze maand werd getroffen door aardbevingen. Om de wederopbouw te financieren gaan de benzineprijs vannacht met 2 cent omhoog en ook bezuinigt de regering Monti op de overheidsuitgaven. Italië vraagt niet om Europese hulp.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 Actievoerders en asielzoekers eisten in een kort geding... dat de gemeente Vlachtwedden en het COA het hek zouden verwijderen. Op die manier zou een nieuw tentenkamp mogelijk worden. Robin Haase is er op Roland Garros niet ingeslaagd... om de derde ronde te bereiken. Hij verloor in drie sets van Michael Yousny uit Rusland. Met de uitschakeling van Haase zijn er nu geen Nederlanders meer... in het mannentoernooi in Parijs. Het weer vanavond bewolkt en regenachtig. De regen trekt vannacht naar het zuidoosten weg. Morgen vooral in het oosten bewolkt en af en toe een bui. In het westen breekt smiddags de zon door. Het wordt dan een graad of 16. ANB ah, nee, verkeersinformatie. Het is een drukke avondspits. De meeste fietsers staan op de wegen rond Utrecht, maar ook bij Rotterdam. Een paar opvallende daaruit op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Naarden en de afrit Bunschoten 13 kilometer... Op de A10 niet alleen de gebruikelijke file bij de Koentunnel... maar de andere kant op eh, loopt het ook behoorlijk vast... tussen Westpoort en knoopend Amstel, 11 kilometer richting Amersfoort. Ja, bij Rotterdam zijn flinke problemen op de weg. De Maastunnel is dicht naar het zuiden. Dat veroorzaakt voor flink wat problemen in het centrum van de stad. Vooral de route via de Erasmusbrug is ontzettend druk. Er is ook nog eens een ongeluk gebeurd op de A20... vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voorknopend Kleinpolderplein staat 7 kilometer file... maar de weg is wel weer vrij. Het loopt daardoor ook vast op de A16 vanuit Breda... tussen Riddenkerk en knooppunt Terbrechtseplein 12 kilometer. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... tussen knopend Rijnsweert en de afrit Maarn 10 kilometer... door een ongeluk, de Rijnstroop is dicht.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 Vertrouwt in een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de spaar-online rekening met een rente van 2,8% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Het NOS Radio 1 journaal Met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. Goedemiddag, 8 minuten over 5. Zo, de politieke discussie over drankverkoop aan jongeren moet de grens bij 16 of 18 jaar liggen. Burgemeester van de Laan van Amsterdam wil af van demonstraties... bij het Nationaal Monument op de Dam. Daarom laat hij onderzoeken of een verbod mogelijk is. Directe aanleiding is de manifestatie van Sharia voor Holland vorige week. Daarbij werd een van de betogers opgepakt... omdat hij Geert Wilders zou hebben bedreigd. Een aantasting van de waardigheid van het Nationaal Monument, vindt de burgemeester. Ik had het voorrecht om een paar weken geleden de toespraak te houden op 4 mei. en Ik heb letterlijk gezegd dat als je serieus wil herdenken dan moet je ook, anno nu, tegen ongerechtigheid opkomen. Tien meter verderop is, moet nog door de rechter worden vastgesteld... maar misschien strafbare bedreiging gepleegd. Dat verdraagt zich niet met elkaar. Uh, en dat vinden alle raadsleden. Uh, en we gaan dus kijken of het mogelijk is te zeggen... ja, je mag in heel Amsterdam demonstreren, maar even niet op het Nationaal Monument. Afgelopen vrijdag was daar die demonstratie van Sharia voor Holland. Uh, hebt u overwogen vooraf uh, om in te grijpen, om het af te zeggen, te verbieden? Nou, we willen dus zo min mogelijk verbieden in Amsterdam. Want de stad is echt gebouwd op vrijheid van meningsuiting. Maar we willen ook niet dat strafbare feiten gepleegd worden. Dus in de voorbereiding is ervoor gezorgd dat er genoeg politiemensen waren. Dat er een Arabische tolk was, nou ja, allerlei dingen. Ja, dan nog kan het. Gebeuren. Wat nu gebeurd is dat een uitlating wordt gedaan... te midden van allemaal gebrabbel overigens. Het was ook meer een persconferentie dan een demonstratie. Um, die op dat moment beoordeeld wordt als nou, misschien wel net niet strafbaar. En dat gedacht wordt, dit kunnen we beter achteraf bekijken dan nu ingrijpen. Ja, daar zijn een aantal mensen flink van geschrokken. Um, overigens is er één element daarbij van belang... waar nu met kou mee uit de lucht gehaald kan worden. Het leek zo te zijn alsof een burger die dat wel onaanvaardbaar vond... Uh, daartegen opkwam en toen wel is gearresteerd. Maar dat blijkt in de chronologie niet juist te zijn. Die burger had al eerder andere journalisten lastiggevallen... en deze mensen. En die was al weg voordat de bedreiging geuit werd. Dat haalt niet alle kou uit de lucht, maar wel een beetje. Dat vind ik toch een interessant spanningsveld. Aan de ene kant zegt u, ik wil niet te veel verbieden. Aan de andere kant, naar aanleiding van deze gebeurtenis... gaat u kijken of dat wel kan. Ja, maar dit is een spanningsveld. Het heeft geen enkele zin daar de ogen voor te sluiten. We willen maximale vrijheid van meningsuiting. Uh, en we vertrouwen erop dat onze tolerantie en onze democratie zo sterk zijn... dat ook mensen die, als ze de macht hadden, in no time die tolerantie zouden afschaffen... en die democratie, uh, dat wij hen kunnen handelen zoals zij ons niet kunnen hanteren. En daar moet je dus heel erg voorzichtig mee zijn. Maar je moet ook optreden tegen bedreigingen. Dat is dan in ieder geval na afloop goed gebeurd. Tot slot, nog één vraag. Um, minister Opstelten zei dat hij bang is of dat hij het mogelijk acht... dat deze clubserie hier voor Holland radicaliseert, de leden daarvan. Was u daarvan op de hoogte? Ja, nou ja, we hebben daar contact over met uh, de mensen in Den Haag. We hebben ook eigen mensen die, die, die dat proberen te volgen. Um, ik neem kennis even van wat hij zegt. We weten dat het een hele kleine club is. En ik geloof dat hij in België heel wat meer aanslaat dan in Nederland. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam in gesprek met Niek Vroma. Bavaria, Blokker, Van Bommel, Van der Valk. Het zijn typisch Nederlandse familiebedrijven. En er zijn er meer dan 200.000 van in Nederland. Uit onderzoek van van Landschot bankiers blijkt dat slechts 1 op de 3... enthousiast gebruik maakt van internet en sociale media. En daardoor laten ze kansen voor groei liggen. Jeroen Schutter, schutijzer kijkt hoe dat gaat bij familiebedrijf Hoppenbrouwers Electrotechniek. Dat ligt in Udenhout. Het lijkt wel een koffiemolen, maar... Dat is een, een afkortzaag. Daar uh, maken we uh, spullen die wij gebruiken in de kasten korter mee. Op maat eigenlijk. Hè? Aan uw gezicht zie ik dat u er niet veel mee werkt. Nee, dit is een, uh, een ruimte waar uh, ik niet zoveel kom. Nee, maar dat mag ook niet. Want hier moet het natuurlijk onveilig hè, met splinters en stal en, uh, en, uh, en dat soort zaken. Hè. Dus je moet hier ook een bril op hebben. Volgens mij heb ik geen bril op. Directeur Henny de Haas, weet u dat ik eigenlijk helemaal niets heb met elektrotechniek? Nou, wij gelukkig wel. Wat maakt dit bedrijf allemaal? Dit bedrijf maakt eigenlijk uh, twee dingen. Installaties in gebouwen, elektrotechnische installaties en uh, industriële automatisering in fabrieken. Zeg me allemaal niks. Noemt u nou eens een paar leuke voorbeelden, dan wordt het een beetje sprekend. Nou, heel toevallig wordt vandaag uh, het 60-jarige jubileum uh, gevierd van de Efteling. En daar, uh, ja, daar lopen wij regelmatig rond als uh, installateur om uh, dingen voor hun. Die lange nekken en zo. Ja, op allerlei plekken helpen wij ze mee om dingen te laten bewegen, ja. Vandaag wordt er een heel grote fontein uh, in gebruik genomen. Ja, dat, dat is uh, een van de grootste van uh, de wereld, uh, ja. En daar hebben wij een behoorlijke bijdrage in geleverd, zeker weten, ja. Van Lansel Bankiers hè, komt vanmiddag met een, uh, een onderzoek. En daar blijkt dat veel familiebedrijven niet of nauwelijks actief zijn op internet of sociale media. Nou, ik probeer zelf uh, regelmatig te twitteren, erbij te zijn. Want op Twitter richt u zich rechtstreeks tot de jongeren, hè? Als wij een stageplek hebben, dan twitter ik die wel eens, ja, dat klopt. En ja, bij Twitter weet je natuurlijk nooit of er uh, direct of indirect een verband ligt. Maar ik geloof er heilig in om daar uh, aanwezig te zijn en, me, en mezelf uh, regelmatig te presenteren. En dat kan naar klanten toe, dat kan naar scholieren, dat kan naar leveranciers, dat kan iedereen zijn die me volgt. Weet u dat een kwart van de familiebedrijven niet eens een website heeft? Ja, daar stap ik echt niks van. Ik zou zeggen, vindbaar is wel het minimale. En wij hebben de filosofie van vindbaar naar zichtbaar. Wat doet u allemaal op die website? Ja, Op onze website uh, staat natuurlijk uh, nieuws op, uh, nieuwtjes. Uh, er staat wat we doen. Uh, voor, ja, wij noemen het toch wel een beetje een actief uithangbord. En daarnaast staat uh, sinds een jaar ook alle Twitterberichten... die wij Twitter als bedrijf. Om, ik, ik twitter persoonlijk, maar het bedrijf twittert natuurlijk ook. En op die manier probeer je toch... Uh, in de digitale wereld aanwezig te zijn. En, en of je het goed doet, dat weet ik niet. Maar doe je niks, dan doe je het in ieder geval fout. Dit bedrijf bestaat al heel lang, over zes jaar. Uh, het eeuwfeest, gaat u dat halen? Natuurlijk hopen we dat, we zijn daar natuurlijk niet voor niks uh, volop voor het investeren. Dus, uh... Maken jullie nog winst? Ja, wij maken winst. En heeft u nog speciaal iemand aangenomen voor die website... Wij hebben twee dames die zich constant bezighouden met de communicatie... en de website is een deel van hun werk. Dus niet dat ik, als ik op een nieuws klik... dat er dan een bericht komt van uh, 17 november vorig jaar? Het nieuws is het nieuws. De Efteling, dat staat erop vandaag. Uh, nee, want bij de Efteling is het, is het hun nieuws, het is dus niet ons nieuws. Oh ja, maar u kan toch met trots vertellen... dat jullie die enorme fontein uh, hebben gebouwd bedankt. We gaan zorgen dat er nieuws heel snel opkomt. En dat nieuws dat bracht ons inderdaad bij de Efteling. 60 jaar is dat park al een publiekstrekker. Een jubileum dat vandaag werd gevierd. Eerst krijgt u verkeersinformatie, Wijnland Zwaan. De drukte op de A1 blijft opvallend groot richting Amersfoort. Er staat een van de langste files tot aan brug brugge 9 kilometer langzaam rijden. Bij Rotterdam is de A20 weer open. Vanuit Gouda was een aanrijding bij Rotterdam Centrum. staat er wel 8 kilometer file vanaf Nieuwe Kerk aan de IJssel. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Of het kabinet uitleg wil geven hoe het verder gaat met de kwestie van de Hetwiegepolder. Die lastige vraag legt de Tweede Kamer neer bij staatssecretaris Bleker van Landbouw. Zowel de Europese Commissie in Brussel als de regering van Vlaanderen zijn het wachten meer dan beu. Een verslag van politiek redacteur Hans Andriega. We hebben vandaag bericht gekregen dat de Europese Commissie een rechtszaak start tegen Nederland. omdat Nederland niet de Hetwiegepolder ontpoldert. en dus niet werkt aan het natuurherstel in Westerschelde. Een feit dat kan leiden tot oplopende rekeningen en boetes uit Brussel. Brussel en de regering van Vlaanderen ondernemen nu dus juridische stappen tegen Nederland. Het dreigt financiële schade en de reputatieschade is al aangericht. Lisbeth van Tongeren van GroenLinks vindt dat dit voorkomen had kunnen worden... als het kabinet vorige week gewoon had durven besluiten het verdrag met Vlaanderen, gesloten in 2005, uit te voeren... Dus het onder water zetten van de Polder. Ik vind het te genant voor woorden. Er is bij volle verstand een verdrag gesloten door Nederland... om te zorgen dat onze natuur in Zeeland mooi blijft, op pijl blijft. En dan keer op keer uh, verzint de regering een uitvlucht om het niet uit te voeren. Dus enige kabinetsbesluit wat hier rechtsgeldig overgenomen is... door onder Gerda Verburg nog, gewoon uitvoeren... hebben de zeeuwhelderheid en knapt onze natuur op. De grote voorvechter van het drooghouden van de Polder is Ad Koppian van het CDA. Hij is teleurgesteld in de stappen van Brussel en ook Vlaanderen. Maar ook in de Tweede Kamer. Die had namelijk de oplossing in handen. Maar stemde uiteindelijk tegen het voorstel van staatssecretaris Bleker een derde van de polder onder water zetten en twee derde droog houden. Toch geeft Koppian het niet op. Hij hoopt om een wonder bij de verkiezingen in september. U kent mijn inzet. Ik, ik ga voor het behoud van de polder. Grotendeels, eh, als het eventueel moet met een compromis zoals dat door Bleker is voorgesteld. Daar zit ook pijn in voor de zeeuwen. Maar we moeten er wel uitkomen met elkaar. Moet er niet een keer een punt achter worden gezet? En door lach, te zeggen we gaan lach. terug naar het verdrag en van 2005. En lach. we voeren dat uit. Er lag en er ligt een goed voorstel van de staatssecretaris Bleker wat tegemoet komt aan de mensen van alle partijen. Maar hij heeft ja. geen meerderheid in de Kamer. En dat heeft uh, geen meerderheid gekregen in de Kamer. Krijgen binnenkort uh, nieuwe verkiezingen... dan krijgt ook de burger weer de kans om zich uit te spreken. De soap rond de Hedwigepolder is nog niet afgelopen. Maar de uitkomst staat voor Stientje van Veldhoven van D66 wel vast. En dat is geen happy end. We staan er natuurlijk heel slecht op. Bleker heeft in het laatste debat in de Kamer ook gezegd... Vlaanderen heeft een ijzersterke zaak... Hij heeft ervoor gewaarschuwd dat de Europese Commissie... als ze een rechtszaak aan zouden spannen, een goede zaak zouden hebben... een goede, een goede positie zouden hebben. Als dat je eigen analyse is als kabinet. Waarom neem je dan niet gewoon een besluit? Keuze? Het besluit is genomen, we laten het over aan een volgend kabinet. Ja, maar welke keuze heeft een volgend kabinet? Die keuze is beperkt. De Polder gepolde drooglaten, deels of helemaal onder water... voor geen enkel voorstel is nu een meerderheid in de Tweede Kamer. De enige zekerheid is het verdrag uit 2005 waarin Nederland heeft beloofd de Hedwiegen onder water te zetten. En de Europese Commissie en Vlaanderen zullen alles doen Nederland daaraan te houden. Wordt vervolgd na 12 september. Hans Andringa hij klopte nog op de deur van staatssecretaris Bleker... maar die wilde vanmiddag niet reageren. Hans Weijers, die kennen wij als bestuurder, ondernemer, politicus... en nu ook als natuurbeschermer. Want vandaag trad Hans Weijers voor het eerst echt op... als de nieuwe voorzitter van de Vereniging Natuurmonumenten. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe vaak is u de afgelopen tijd gevraagd wat u met natuur heeft? Ja, best vaak. En uh, dat kost me niet veel moeite om dat uit te leggen, want uh, uh, dat is dan misschien niet zo bekend. Maar ik ben, uh, ja, mijn hele leven geniet ik al heel veel van de natuur en uh, loop ik daar veel in rond. Wat is uw favoriete gebied in Nederland? Oef. Er zijn heel veel mooie gebieden, maar ik kom toevallig veel in, in, de, in de tuinen, bijvoorbeeld op Walcheren. Maar ik vind ook uh, bijvoorbeeld Utrechtse Heulvoer, zijn een paar prachtige gebieden waar ik vaak waar kom. En begrijpen wij het goed dat we de natuur wat u betreft weer wat meer moeten gaan beleven? Ja, wat ik heb gezegd vandaag uh, op ons uh, uh, voorjaarscongres is... Uh, we moeten een beetje weg van de taal van de beleidsnota's en we moeten... We moeten weer terug naar de verwondering en de beleving van de natuur zelf en, de, en laten zien waar het om gaat. Die prachtige natuurgebieden die wij beheren um, uh, en, en daar de mensen meer bij betrekken en iets minder met ons gezicht naar Den Haag. Want dat is wat, wat tot nu toe Natuurmonumenten vooral deed, vindt u? Nou, er is heel veel bereikt de afgelopen twintig jaar. Uh, uh, ook dankzij het feit dat er een ecologische hoofdstructuur is uh, ontwikkeld en is gefinancierd en allerlei andere dingen zijn gebeurd. Maar op een gegeven moment, als je niet uitkijkt, dan praat je alleen nog maar over begrippen waar niemand meer een touw aan vast kan knopen en, en bureaucratisch jargon. En kun je mensen niet meer activeren om je te blijven helpen en te steunen uh, daardoor. Terwijl als je weer laat zien wat we prachtige gebieden we uh, uh, hebben door het hele land en je laat de dieren die daarin leven, laat je zien. Dan krijg je die, uh, die verwondering en die belevenis van die natuur krijg je weer terug. En dan weet je mensen ook te motiveren om iets te steunen. En, en wat, wat zou je dan kunnen doen als natuurmonumenten om bepaalde dieren meer te laten zien? Kunt u daar eens een voorbeeld van geven wat u in uw hoofd heeft? Nou ja, ik zal, ik zal u een heel, heel praktisch voorbeeld geven. Als je ons blad zag... Dat was eigenlijk een, een heel net blad. Maar met veel woorden en met um, ook veel aandacht voor die beleidsprocessen. Dat is de afgelopen tijd is dat. Uh, dat is toch wel heeft, veranderd? Heeft, heeft, heeft dat een verandering doorgemaakt? Ja, want daar zitten allemaal net, wandelingen in en plaatjes van hutten ja, die ik uitknip dat, thuis, zal ik u vertellen. Exact. Er zitten allerlei mooie foto's in van waar het om gaat. Uh, er, worden, er worden vakantie. Uh, er worden uh, trips voor kinderen aangeboden, uh, reisjes voor kinderen. En op die manier breng je mensen weer in de natuur. Maar dan wordt u eh, voorzitter van Natuurmonumenten, meneer Weijers, op een toch wel moeilijk moment. Hè? Er is fors bezuidigd op de natuurorganisaties. De ledentallen lopen ook behoorlijk terug. Hoe gaat u dat opvangen? Nou. Um, we, we, wat, wat, we wat we willen bereiken. is dat we weer die dalende trend van ledentallen. dat we die om gaan buigen. Door, door, door juist zeg maar die natuur weer te benadrukken en die weer zichtbaar te maken. Um, we zullen ook meer met andere partijen gaan samenwerken. Daar heb ik ook een oproep voor gedaan. Er, zijn heel veel, er is heel veel pluriformiteit in die natuurbeschermingsorganisatie. Dat is prima. Maar er zijn vast nog uh, mogelijkheden. Dat is ook vandaag bevestigd door een paar partijen van andere uh, vertegenwoordigers van andere organisaties. Ja, welke dat er fusie mogelijkheden we... liggen om uh, meer samen te werken. Uh, concreet, ben welke we... fusie kunnen we verwachten dan? Nee, dan moet je niet gelijk aan fusies denken. Dat is, je kunt wel zeg maar op het gebied van, um, laat ik een voorbeeld geven. We hebben met steun van de Postcode Loterij he, zijn we bijvoorbeeld bezig de marker uh, waard te, te ontwikkelen, de marker wadden. En dat is een uh, project waarbij we met andere natuurbeschermingsorganisaties, met regionale overheden, maar ook met bedrijven uh, proberen om een, uh, een nieuw natuurgebied te ontwikkelen in de Markenwaard, zal ik maar zeggen. Maar hoe word je en daar da dan als daar is... natuurliefhebber warm van? Nou, als je dus nagaat dat nu dat water, dat is eigenlijk dood water, daar drijft heel veel slip in. Dat Als je daar over die dijk rijdt, daar is eigenlijk weinig aan te beleven. Als je kunt duidelijk maken, ook door dat visueel te tonen, dat je daar uh, nieuwe ontwikkelingen kunt laten zien. Dat daar een gebied ontstaat waar ook gerecreëerd kan worden. Waar bedrijven ook technieken kunnen ontwikkelen die ze ook weer in het buitenland kunnen gaan toepassen. Dan worden mensen heel enthousiast. En, en recreatie en natuur, dat gaat natuurlijk niet altijd samen. Hoe, hoe staat u daarin? Nee, het gaat niet altijd samen, maar wel vaak. En er zijn nog meer mogelijkheden dan nu. Mensen hebben daar eigenlijk best behoefte aan. Maar je moet het ze makkelijk maken. Het is al zo dat toch heel veel van die natuur, die is beschikbaar. Daar kunnen mensen in. Maar je moet, je moet mensen een beetje helpen. Ik had het al over uh, uh, zeg maar, uh, vakantieparken, uh, of tenminste vakantiereizen organiseren. Uh, samen met uh, organisaties... Uh, je kunt, uh, je kunt uh, wandelingen organiseren, dat doen bos, onze boswachters ook al. Mensen wat laten zien van die natuur, ze daarvoor uitnodigen. Uh, er zijn tal van mogelijkheden om daar nog uh, veel meer uh, op in te spelen: de, de link leggen met de gezondheid. Heel veel mensen die willen graag bewegen, dat is belangrijk voor hun gezondheid. Nou, zorg ervoor dat, dat, uh, dat je daar wat uh, in faciliteert. Goed. Wat goed is, maar rennen door die bossen. Er zijn allemaal <lacht> mogelijkheden die... Uh, <lacht> die uh, ik, ik hoor al dat u daar ook voor in, in, in de ja, markt ja. bent. Ja, zeker, zeker. Nou, meneer Wijers, uh, weer een hoop uh, nieuwe ideeën en energie uh, bij u... en voor uh, natuurmonumenten. En wij zien het uh, nieuwste nummer graag uh, tegemoet. Oké, okay, Succes ermee. Dag. Dag. Papier hier. Dank u wel. Dank u wel. Ik wat verklappen, lucellen hier was ik vroeger bang voor. 7 jaar jongetje, 40 jaar geleden. Oef. Dat je werd ingeslikt. Hollebolle grijs in de Efteling. Inderdaad daar was ik vreselijk bang voor. Wie kent hem niet, die hollebolle grijs? Hij is vandaag jarig, althans, het pretpark waar hij al heel lang is. Uh, niet mij, uh, maar verslaggever Martijn van der Zanden stuurde het Sprookjesbos in. Met dit geluid van de snurkende kok bij een Roosje begon het 60 jaar geleden, precies op deze dag. Nou, sinds die tijd zijn er heel wat bekende geluiden bij de Efteling bijgekomen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de rood-witte paddenstoelen in het Sprookjesbos? Hier komt al sinds jaar en dag de muziek van Johan Sebastiaan Bach uit. Of wat dacht je van de muziek van de... de rode schoentjes. Of het aardse gerommel van de... De trommelkoning. <tie> Bart de Boer, directeur van de Efteling. Hoe belangrijk is dat geluid nou van de Efteling? Ja, geluid is uh, uh, met, uh, uh, misschien wel alles bepalen. Natuurlijk het beeld hè, van piek, uh, maar dat is ook van het begin af aan van... 60 jaar geleden al ondersteund met allerlei geluiden. He, kleine boodschap en het geluid van de heks en uh, uh, muziekjes uit de paddenstoelen. Dat, dat zit er al heel lang in. Nee, no, no, no, no, het hoort erbij en, en, en er is toen ook al, en dat proberen we nog steeds, wel voor geluiden gezorgd die je bijblijven. Carnaval Festival, he, als je dat liedje nou begint te zingen, dan zit het iedereen de rest van zijn dag in zijn kop. verkopen herinneringen hier. Uh, he, mensen zijn er hier echt een dagje uit. En uh, ja, als je daar dat soort herinneringen uh, van meeneemt... dan doen wij een, uh, ons werk goed denk ik. Je moet wel zorgen dat je erbij blijft. Uh, Sprookjesbos is voor ons heilig. Maar je moet wel zorgen dat je steeds verder komt. Ruud Bos heeft Villa Volta gemaakt. Nou, misschien wel het sterkste stuk muziek wat we hebben. Nou ja, weet je, als je een film ziet, dan zeg ik ook altijd: is geluid is de helft van de belevenis. En je zit hier in een film. Wat is uw favoriete liedje? Nou, ik vind uh, uh, uh, uh, uh, Villa Volta, Ruud Bos, wel een van de allersterkste nummers die we hebben. Wel zwaar, zegt u zelf al, he? heftig. Ja, er zit een behoorlijk stuk dramatiek in. He, maar um, ja, nu ook uh, als je nu naar uh, uh, Joris en de Draak gaat. Uh, Middeleeuws, uh, Ravelijn, uh, Halina die daar zingt. Ja, het, zijn, uh, het leuke is ook mensen die daar werken. He, die dus de hele dag dat melodietje horen. Als je daar dan mee door het park loopt en hun telefoon gaat. Wat voor ringtone hebben ze dan? Dat melodietje. Het, goed tekenen, ja. het blijft hangen. Ja, zo is het. Ja. Waar gaat u genieten deze zomer? Oh, hallo, Kees hier. Ik uh, breek even in voor de minder fileberichten. Ook oh, belangrijk. Komend weekend zijn we druk bezig met het asfalteren van de A59. Daarom sluiten wij een deel van de weg af...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 Het CDA wil starters op de woningmarkt stimuleren om meer eigen vermogen in te leggen als ze een huis kopen. In het verkiezingsprogramma dat de partij morgen presenteert, zou staan dat starters met een belastingvoordeel geld opzij kunnen zetten om voor een huis te sparen. Dat wordt bouwsparen genoemd. Minister Schippers stelt geen onderzoek in... naar omkoping in het Nederlands betaalde voetbal. De PvdA wil zo'n onderzoek om feiten over wedstrijdmanipulatie... boven water te krijgen. Maar volgens de minister zijn er geen gevallen bekend... waarbij jonge spelers uit arme landen in Nederland worden omgekocht. En in het Maastadziekenhuis in Rotterdam... is bij twaalf patiënten een zeer besmettelijke darmbacterie aangetroffen. Volgens het ziekenhuis is het niet nodig om afdelingen te sluiten. De besmette patiënten zijn meteen geïsoleerd en behandeld. Deze VRE-bacterie is gevaarlijk voor mensen met weinig weerstand. De bacterie dook eerder deze maand ook op bij drie andere ziekenhuizen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Riemstra. Het is bewolkt en op veel plaatsen regent het. En er komen ook af en toe stevige buien voor. Op sommige plaatsen is al 20 mm regen gevallen. Uh, vanavond dan kunnen of, uh, of dan blijft het regenen. Er kunnen nog wat meer buien ontstaan. En vannacht blijft het bewolkt. En vooral in het noorden... Dan blijft het ook af en toe regenen. Het wordt niet koud. De minimumtemperatuur varieert van 9 tot 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt. Vooral in het oosten kan dan nog wat regen vallen. In de loop van de dag wordt het droog. En vanuit het noordwesten breekt de zon steeds meer door. Het is wel duidelijk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 13 graden op de wadden tot 16 in het zuiden van het land. De wind waait morgen uit het noordwesten tot noorden. Is matig windkracht 3 tot 4. In het gebied net vrij krachtig windkracht 5. En na morgen blijft het koel cool met maximum temperaturen rond 15 graden. Vrijdag nog een enkele bui, maar daarna blijft het droog. Vanaf dinsdag wordt het geleidelijk weer warmer... en gaan we weer richting 20 graden. ANEB verkeersinformatie. De avondspits verloopt drukker dan gebruikelijk... Rond Rotterdam is het ronduit een chaotische avondspits. En bij Utrecht staan ook vrij veel files. De opvallende op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Blarikum en de afrit Bunschoten 10 kilometer. Ja, bij Rotterdam is de Maastunnel naar het zuiden dicht. En dat veroorzaakt flinke problemen op de Ringweg. Op de A16 van Rotterdam naar Breda... staat tussen knooppunt Terbrechtseplein en knopend Ridderkerk 9 kilometer. Het is een van de alternatieven. Er staat ook een auto stil op de rijbaan en die blokkeert de rechte rijstrook. Daardoor loopt het vast op de A20. Vanuit Hoek van Holland, tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Terbrechtseplein, 10 kilometer. De andere kant op gebeurde een ongeluk. Vanuit Gouda, tussen Nieuwe Kerk aan de IJssel en Rotterdam-Krooswijk, staat 7 kilometer fiede. Maar de weg is daar weer vrij. Verder valt er op de fiede op de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Ewijk 12 kilometer. Een groot voordeel van de Volkswagen-dealer is, juist, voordeel.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 Een grote verrassing vanochtend in Den Haag. De inkt van de nieuwe wet waarin strengere regels staan voor drankverkoop aan jongeren is nog maar net droog. En CDA-fractievoorzitter Sibrand Buma komt met het pleidooi voor nog strengere regels. Welke boom, hoe hebben ze daar bij jou in Den Haag op gereageerd? Ja, met grote verbazing. Hè, er is jaren discussie geweest over een nieuwe wet. Waarin is vastgelegd dat jongeren boven de 16 wel drank en wijn mogen kopen, maar dat ze 18 moeten zijn voordat ze sterke drank mogen kopen. Ja, en aan die, die, die wet is dus jaren over gedebatteerd. Het CDA was voor die wet. En uh, ja, zoals gezegd, uh, je zei het net, de, de inkt was nog maar net droog en het CDA die tegen die hogere leeftijdsgrens was... kwam plotseling met een eis voor een hogere grens. Nou ja, Arie Slob van de ChristenUnie, die jarenlang al voor die hogere grens pleitte... die verslikte zich echt in zijn ochtendkoffie toen hij las dat Buma van het CDA nu opeens voor die hogere grens is. Nou ja, ik viel in die zin wel een beetje van mijn stoel. Aan de ene kant van blijde verbazing dat het CDA nu eindelijk tot inkeer is gekomen... dat 18 jaar misschien toch wel een betere leeftijd is... gezien het hoge aantal komazuipers, wat al jaren natuurlijk een stijgende lijn vertoont... Ook wel een beetje verbazing over de timing. Want een wetvoorstel wat nu maximum leeftijd op 16 jaar zet... is net door de parlement heen. Is net vorige week de Eerste Kamer gepasseerd. En het CDA heeft steeds gesteund dat het 16 jaar werd. Maar nieuwe ronde, nieuwe kansen. ChristenUnie is ook met toe bezig. Johan wind. Ik bied het CDA aan om ook dat mede te ondertekenen. Ja, grote verbazing bij Slop, dus. En dat is logisch. Hij heeft uh, samen met uh, zijn collega Voor de winter al heel lang gepleit voor die hogere leeftijdsgrens. Uh, en ook andere partijen die dat met de ChristenUnie eens waren. Ja, daar zijn ze ook verbaasd over deze plotselinge draai bij het uh, CDA. En welk verhaal heeft het CDA daarbij? Ja, uh, het verhaal uh, dat het allemaal heel ernstig is... dat het probleem van het coma zuipen dat dat een heel groot probleem aan het worden is... Uh, ja, dat vinden andere partijen niet zo'n geloofwaardig verhaal. Want uh, ja, die denken dat het vooral met de aanstaande verkiezingen te maken heeft. Maar in elk geval, volgens Buma gaat het om de ernst van de zaak... en om het feit dat hij uh, pas kort echt de partijleider is... en het, uh, de problematiek tot zich heeft laten doordringen. Nou, het gaat me niet om het moment, maar wel om de ernst van de zaak. Uh, en ik ben natuurlijk zelf uh, als politiek leider net uh, begonnen, zie dit probleem. Met name de laatste tijd toen wij ook hiermee bezig waren en ik het zelf tot mijn door liet dringen. Twee kinderen, twee jongeren per dag gemiddeld uh, die zich in coma zuipen. Dat, dat kan je niet zo laten, dat is echt een maatschappelijk probleem waar ik nu de mogelijkheid heb om uh, wat aan te doen. Dat is dus de opvatting van cda, CDA Buma Buma, Wilco. Maar wat vindt het kabinet er eigenlijk van? Nou, minister Schippers van Volksgezondheid en van de VVD... die zegt dat ze geen principiële bezwaren heeft tegen een nog hogere leeftijdsgrens. Maar ze zegt wel, die wet is er nu net. Die is net nieuw, hij heeft nog niet eens in het staatsblad gestaan. Dus laten we nu eerst de regels uit de nieuwe wet is goed gaan handhaven. En als dan blijkt dat het nodig is, dan kunnen we altijd die grens nog verder verhogen. Ik ben nooit principieel tegenstander geweest van verhogen van de leeftijd. Ik heb wel gezegd, waar zien wij grote problemen? Dat zien we bij jonge uh, kinderen die een jaar of 13 zijn, 14, en die zich in een coma drinken. Nou, onder die 13, 14, dat is al onder de 16 jaar. Het is van groot belang dat we eens gaan handhaven, dat we eens gaan optreden... om te zorgen dat uh, deze kinderen niet zo jong aan de alcohol kunnen komen. Dat klinkt alsof u verhoging van die grens niet nodig vindt. Het is niet dat ik er principieel tegen ben, maar ik vind dat we eerst onze aandacht moeten richten op handhaving. En als we die handhaving voor elkaar hebben, dat we dan de leeftijd best kunnen aanscherpen. De minister van Volksgezondheid in een dimissionair kabinet natuurlijk wil, hoe gaat dit dan verder? Ja, dat hangt in de eerste plaats af van de verkiezingsuitslag. De voorstanders en de tegenstanders van een hogere leeftijdsgrens die houden elkaar in de Tweede Kamer nu precies in evenwicht. En dat kan na 12 september, grote verkiezingsdag, heel anders zijn. Dan kunnen de voorstanders dan wel de tegenstanders in de meerderheid zijn. In elk geval heeft de ChristenUnie nu al een initiatiefwet... in voorbereiding om die leeftijdsgrens te verhogen naar 18. Arie Slob zei het al. En die kan dus na die verkiezingen best een meerderheid krijgen. En mogelijk kunnen ze het ook regelen in de formatie... door de partijen die dan een nieuw kabinet gaan formeren. In elk geval... Tot die tijd blijft het zoals in de nieuwe wet is geregeld. En dat wil zeggen dat jongeren vanaf 16 bier en wijn mogen kopen... en dat ze 18 moeten zijn voordat ze jenever of whisky mogen kopen. Welke boom, dankjewel. Tennis. Robin Haase is in de tweede ronde van Roland Garros uitgeschakeld. En zo eindigt het toernooi voor Haase net als vorig jaar weer in de tweede ronde. Het was wel een uitschakeling zonder tranen... want de Rus Joesny was vandaag gewoon goed voor Haase. Hij begon ontzettend goed. Uh, daar, dat maakte al een verschil, uh, dat zette een toon op de wedstrijd. Doordat ik eigenlijk wel uh, mijn spel bleef, bleef spelen, gaf dat wel de toon ook weer aan voor de tweede en de derde set. En het was jammer dat ik in de tweede set niet uh, de kansen die ik had, of eigenlijk de kleine kantjes bij 15, 30 keer op zijn service game, dat hij daar niet eens een keer uh, wat minder speelde. Maar dan kwam hij eigenlijk met goede service, waardoor ik uh, soms wel de aan zat, maar eigenlijk geen goede return kon slaan. En uh, dat was jammer. En ook de tiebreak deed ik niet echt uh, verkeerde dingen. Ik, uh, ik ging er voor. En, uh, en hij was net even wat beter. En ja, en dat was het verschil. Met wat voor gevoel sta je dan hier als je een tweede ronde eruit vliegt? Nou ja, kijk, uh, ik, ik sta niet geplaatst. Ik, uh, ik, uh, ik kan Rafa Nadal in de eerste ronde treffen. En, uh, en, en dan... Uh, dan weet je eigenlijk zo goed als zeker dat je eerste ronde naar huis kan. Dus het is, uh, het is jammer dat ik in de tweede ronde heb verloren. Uh, omdat ik denk dat ik van deze Joes niet kan winnen. Alleen zoals gezegd ze was hij vandaag gewoon net wat beter. En dan is het heel erg zuur dat je, dat, je, dat je verliest. En dan baal je ook ontzettend. Alleen ja, het is wat minder erg dan als je heel veel gemiste kansen hebt gehad. Verliest je dan uiteindelijk uh, de wedstrijd op de belangrijke momenten dat hij dan net meer... Ja, hij heeft elf jaar ervaring op de Tour. Is dat dan net wat de doorslag geeft in dat soort punten? Ja, dat, dat kan je zeggen. Maar uh, ik denk dat wat het verschil maakte is dat hij vandaag net ietsje beter was. En of dat nou ervaring was of dat het een betere speler is. Ja, dat, dat, dat, dat is altijd moeilijk dus in te schatten. Uh, maar hij kwam gewoon uh, ja, op, de, op de belangrijke punten met de juiste dingen. En... Uh,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 Veel commotie in Frankrijk over een bonus. De Franse regering wil dat een voormalig topman van Air France KLM zijn vertrekbonus teruggeeft. Het gaat om een bedrag van 400.000 euro. En dat op het moment dat het niet bepaald goed gaat met Air France KLM. In Parijs correspondent Ron Linker. Ron, vanwaar deze bonus van 4 ton? Het is onderdeel van een vertrekregeling, wat ze hier dan noemen een gouden parachute voor Pierre-Henri Goujon. Die was directeur-generaal van Air France KLM, maar in oktober is hij vertrokken omdat toen de luchtvaartmaatschappij in de rode cijfers terecht kwam. Hij kreeg een vertrekvergoeding en onderdeel is een bonus of een premie van 400.000 euro die hij krijgt als compensatie voor het feit dat hij de komende drie jaar niet voor de concurrent mag gaan werken. Nou, vandaag is hier in Parijs een aandeelhoudersvergadering van Air France KLM en sommige aandeelhouders zijn bepaald niet te spreken over die bonus. « À mon avis, c'est scandaleux, quand, mais comme tous les parachutes dorés, comme toutes ces choses-là. »« Je pense que les 400 000 euros ne sont pas justifiés. Il faut lui laisser aller à la concurrence, monsieur. » Ja, schandalig, zegt eentje. Hij verdient dit niet. Als hij net zo werkt als bij ons, dan mag hij met alle liefde aan de, bij de concurrent aan de slag gaan. Ja, Air France zegt dat de bonus in het belang van het bedrijf is uitgekeerd. Dat het belangrijk is dat deze man uh, niet alles deelt met de rivalen. Dat zijn zo'n beetje de emoties op die aandeelhoudersvergadering hier in Parijs. Ja, De Franse regering is er fel op tegen. Wat, wat uh, heeft de Franse regering erover te zeggen? Nou, Die zelf aandeelhouder heeft zelf 15% van de aandelen in handen. Dus de Franse regering kan zich in ieder geval laten horen op zo'n vergadering. En dat doen ze dus ook. Uh, zoals je weet heeft Air France KLM vorige week nog aangekondigd... dat, dat er streng bezuinigd moet worden. Eind juni wordt het officiële pakket uh, daarvan bekendgemaakt. Maar het zou gaan om zo'n... 2 miljard euro dat er bezuinigd moet worden. Het bedrijf staat er dus slecht voor. En de regering vindt het ongepast om onder die omstandigheden zo'n premie te incasseren. Maar ja, het geld is al uitgekeerd aan die Gourjon. De aandeelhouders kunnen daar weinig aan veranderen. Ook de staat niet. Het stond ook al gewoon op zijn bankrekening. En dus heeft de Franse regering dan maar gevraagd... ja, laat meneer Gourjon de premie dan terugstorten. Of hij dat gaat doen, dat is natuurlijk de vraag. En als je dan kijkt naar het bedrag rond 4 ton... dan is dat niet eens zo heel veel als je het vergelijkt met bonus in de Verenigde Staten. Waarom maakt de Franse nou. regering zich hier zo druk over? Het is een principe kwestie voor deze regering, Tim. De vorige uh, regering, Sarkozy, die had ingestemd met die vertrekregeling. Maar Hollande vindt dat in Frankrijk, uh, wat hij dan noemt, de rechtvaardigheid moet gaan terugkeren. Ze hebben het er echt over bijvoorbeeld een patriotistische plicht van ondernemers... om zich anders op te stellen bij bijvoorbeeld vertrekregelingen. Uh, denk ook aan andere dingen. De belastingschijf van 75 die hier misschien binnenkort wel wordt ingevoerd. En kijk ook naar de eerste, weliswaar symbolisch, maar toch de eerste daad van Hollande's regering. Een salaris. Verlaging van 30%. procent. Hollanders ploeg wil aantonen dat ze het anders willen. En deze kwestie rond Air France KLM is daar een voorbeeld van wat hem betreft. Het signaal is gegeven in Parijs. Ron Linker, dankjewel. Het geweld laait op in Congo. Dat komt door de jacht op een generaal. Hij moet naar het strafhof in Den Haag. En dat splijt het land. U hoort er zo meer over. Eerst verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het is een drukke avondspits. Het, uh, het slechte weer in delen van het land zijn daarvan de oorzaak. In het midden- en noorden vooral. Maar uh, De meeste files staan er rond Utrecht en zeker ook rond Rotterdam. Daar is de Maastunnel dicht naar het zuiden. Veel mensen laten zich daar toch nog door uh, foppen. Staan daar lange files op de A16 Rotterdam naar Breda. Voor Knoopend Ridderkerk 9 kilometer. A20 naar Gouda. Ook een van de langste files tussen Knoopend Ketelplein... en Knoopend Terbrechtseplein 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overding. Er is nieuw werk van Raphaël ontdekt. Het gaat om drie tekeningen waarvan werd aangenomen dat ze door zijn leerlingen waren gemaakt. De tekeningen zijn in het bezit van het Teilers Museum in Haarlem. Waar in het najaar een grote Raphaël-tentoonstelling komt. Conservator Michiel Plomp laat ze zien aan Joris van der Kerkhoff. Er liggen er hier drie op een tafeltje. De twee zijn een beetje roodkleurig. Waar, waarom, waar is dat rode van en waarom is dat? Um, dat rood is roodkrijt. En dat komt eigenlijk dan, begin van de 16e eeuw, komt dat in zwang. Uh, Miguel Angelo gebruikt het ook veel voor zijn tekeningen van de Sexijnse kapel, bijvoorbeeld. Uh, en Raphaël ook. Dat is dan modieus, maar dat is dan ook een nieuw tekenmateriaal. En daar kun je sneller, makkelijker, maar nog steeds heel fijn en precies mee tekenen. En dat precieze, dat is Raphaël. En daar hebt u misschien ook wel erbij, Wat? daar hebt u misschien ook wel op... Uh, ja, ontdekte eigenlijk dat het een echte Rafael is, dat het zo goed is? Ja, nou, dat, nee, dat, dat uh, zegt u juist. Uh, we hebben hier bijvoorbeeld een tekening van een uh, uh, jonge man voor ons, een, een studie van een portret. Het gaat daar eigenlijk bij vooral om de kleding. Uh, maar je ziet op wat voor fantastische manier Rafael die kleding heeft weergegeven, eigenlijk alleen maar door zon en schaduw weer te geven. U wist het eigenlijk al heel lang... maar omdat u met een tentoonstelling bezig was om die in te richten... hebt u er nog eens naar gekeken... En toen heb dat, je is, dat, is, dat is zeker het geval bij die, bij die vliegende poeto. Daarvan uh, had ik al veel langer het vermoeden. Vond ik het gewoon raar dat het niet van Rafa zelf was. Vliegende poeto is een, is een engel. Ja klopt. Ja. Ja. Ja. Uh, daar wist ik het al. Inderdaad, vermoed ik het al veel langer van. Deze teken van die, die jonge man, daar liep ik een beetje omheen omdat je die, die akelige vlekken van dat water hebt, waardoor ik het niet zo zeker wist. Maar als je er maar gewoon rustig naar kijkt naar het mooie stuk, dan is het prima. Ja. En, en, en die derde, die, die ziet er wat somberder uit. Is dat sombere alleen maar kleurstelling of is dat ook omdat het nou eenmaal zoveel eeuwen meegaat en de kleuren niet Nee, dat houden? is de kleurstelling ook van, de, van, van, de, van het papier. En u moet, zich voor, u moet zich realiseren dat de tekening gemaakt is voor een, um, voor een wat groter, maar niet eens zo groot fresco. Um, waar in dat fresco werd weer gesuggereerd dat het om een relief ging. Een relief van steen. Dus vandaar dat de tekening ook vrij, van metafaan vrij donker is. Is het vooral van belang voor die tentoonstelling dan straks? Of is het gewoon nee, iets? Ja, het, en... het is natuurlijk fantastisch voor de tentoonstelling. Um, daar hebben we nu naartoe gewerkt. En, en, nou, en we zijn nu met de catalogus heel druk bezig. En vandaar dat, dat dit nu dan naar buiten komt. Maar het is natuurlijk ook belangrijk voor het beeld wat we hebben van de kunstenaar Rafael, want dat verandert dan toch weer een beetje. Ja, maar dat is zo vroeg gestorven is die Rafael. Ja, dat is bijzonder spijtig. Ik denk dat we daar nog veel meer plezier van hadden kunnen hebben. Ja. 37. En nou onderzocht waarom hij dan overleden is. Giorgio Vasari, de beroemde 16e-eeuwse kunstenaarsbiograaf, die heeft het over liefdesverdriet Um, maar ja, dat, dat, dat kunnen we nu niet meer uitzoeken hoe dat precies zat. Zou het dan wel weer mooi zijn geweest als hij daar dan een beeld van had kunnen schilderen? Dat zou fantastisch zijn geweest, maar ja, dat, dat kan ik niet meer tevoorschijn roepen. De, die ontdekking kan ik niet doen. Als je nou eens naar boven kijkt, dan zou je kunnen bedenken dat het engeltje Rafael hier op u kijkt en denkt van... Uh... Ja, wat zou hij dan eigenlijk denken van wat een gekke man... dat hij daar uh, zijn hele dagen mee vult? Ik denk dat ze een behoorlijk ego hadden. Dus iemand als Rembrandt, waar, waar ook nog veel aan gewerkt wordt... en Raphaël en andere grote meesters. Ik denk dat ze dat wel, uh, wel mooi zouden vinden. Rilatje kan weer terug. Dank u wel. Raphaël, hij overleed in 1520. En op onze site nws.nl ziet u een van die tekeningen. De jacht op een generaal in Congo heeft voor een explosie van geweld gezorgd in het Afrikaanse land. De generaal wordt gezocht door het internationaal strafhof in Den Haag. Sinds de Congolese regering heeft besloten hem te arresteren is de strijd weer helemaal terug in het land. Al meer dan 100.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. Afrika-correspondent Koert Lindijer Koert, om welke generaal gaat het hier? Het gaat om Jean Bosco Taganda. Hij is een Congolese Tutsi en hij vocht eerst ongeveer tien jaar geleden... in een militie in het noordoostelijke Ituri-gebied van Congo... samen met de militieleider Thomas Lubanga... In 2009 was er een vredesakkoord in Oost-Congo... tussen de strijdgroepen in Oost-Congo en tussen Rwanda en, en Congo. En als onderdeel van dat akkoord werd Taganda als een generaal... in het regeringsleger opgenomen van Congo. Maar er was één probleem. En dat is dat Ntaganda als militieleider zich had misdragen in Ituri. En daar wordt hij dus inderdaad door het internationale strafhof in Den Haag uh, gezocht. wegens oorlogsmisdaden, wegens het recruteren van kindsoldaten, wegens verkrachting. Allemaal heel ernstige uh, zaken. Nou, de, die wat absurde situatie waarbij dus een internationaal gezochte misdadiger. generaal is in een regeringsleger. daar kwam in maart dit jaar een einde aan. Toen in Den Haag zijn voormalige medestander Thomas Lubanga werd veroordeeld door dat strafhof in Den Haag. Nou, die veroordeling dat zette een hele kettingreactie in, in Oost-Congo op gang. Ntaganda werd natuurlijk erg uh, ongerust dat ook hij gearresteerd zou gaan worden. Nou, Den Haag zou worden, uh, worden afgevoerd. Hij ging muiten met zijn Tutsi-collega's in het Congolese leger. Het regeringsleger splitste zich op. Er kwamen allerlei gevechten tussen verschillende groepen... en binnen het regeringsleger. En uh, ja, binnen dat machtsvacuum dat ontstaat. Is, probeert iedereen nu gebied te winnen en zijn de burgers het slachtoffer? Ja, want meer dan 100.000 mensen die op de vlucht zijn geslagen, dan, dan is die strijd echt op, op grote schaal aan de gang. Congo en in het bijzonder het oosten van het land. Het is een van de meest miserabele regio's ter, wer ter wereld geworden, werkelijk. Steeds weer zijn er dit soort incidenten met gevechtstroepen... of binnen dat uh, ongedisciplineerde regeringsleger van Congo... en steeds weer leiden tot massale ontheemding. Nu wordt er gepraat over 70.000 tot 100.000 uh, Congolese op de vlucht... of in hun eigen land, of gevlucht naar buurlanden Rwanda... En het zijn slachtoffers die ook slachtoffers waren drie jaar geleden, vijf jaar geleden, tien jaar geleden toen er problemen waren in dat gebied. Het zijn steeds weer mensen, vrouwen, kinderen, oude mannen die op de vlucht moeten slaan omdat politici of oorlogsmisdadigers in milities of ongedisciplineerde regeringssoldaten zich misdragen, verkrachtingen, plunderingen en moorden. Ja, en je, je zou bijna denken, ja, het is natuurlijk internationaal recht... dus die man moet worden opgepakt, maar het, het, het hof maakt wel wat los hiermee. Kan je hem dan niet beter laten zitten? Uiteindelijk heeft het de veroordeling van Thomas Lobanga, zijn collega, heeft tot het oplaaien van de strijd uh, geleid. Waarbij ik moet zeggen dat die absurde situatie: dat hij dus gezocht werd door het strafhof, uh, maar generaal was in het uh, regeringsleger. dat leidde ertoe dat bijvoorbeeld de VN-vredestroepen VN van de Verenigde Naties. die zaten te eten in een restaurant. en wie kwam daar binnen? Uh, Jean-Bosco Ntaganda. En in plaats van, wat ze eigenlijk hadden moeten doen, deze man arresteren. Waren ze dan zo beleefd om het restaurant te verlaten? Want je kan niet uh, in hetzelfde restaurant zitten waar ook een oorlogsmisdadiger zit. Het wijst erop hoe moeilijk het is om oorlogsmisdadigers te grijpen en wat voor consequenties dat kan hebben in de lokale uh, politieke en militaire verhoudingen. En dat heeft tot een oorlog geleid in Oost-Congo. Afrika correspondent Koort-Linneijer. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Er is geen toekomst meer voor woningcorporaties in de huidige vorm. Dat zegt Arthur Dokters van Leeuwen in het Parool. Dokters van Leeuwen is adviseur van het ministerie van Volkshuisvesting... en toezichthouder bij de Amsterdamse woningcorporatie Rosdeel. Dokters van Leeuwen vindt dat de politiek een einde moet maken... aan wat hij noemt een doodziek systeem. Hij vermoedt dat er bij veel woningcorporaties lijken in de kas liggen. En niet alleen bij Vestia, waar werd gespeculeerd. En bij Woonbron, dat zich verteelde aan de verbouwing van een cruiseschip. De adviseur meent dat een model dat in de jaren negentig is ingevoerd... en hij wordt over een model waarbij corporaties... zowel bedrijven als sociale instellingen werden... niet meer van deze tijd is. Maar hij wil ook niet meer terug naar de tijd... waarin volgens hem de rijksbegroting werd legerpompt. Het Nederlands is veel ouder dan werd gedacht. Tot nu toe werd aangenomen dat het zinnetje dat begint... met Hebban Olla Vogola uit de 11e eeuw de oudste tekst was. Vertaald klinkt die tekst als... Hebben alle vogels nesten begonnen, behalve ik en jij? Waarop wachten wij nu? Volgens NRC Handelsblad is er een tekst opgedoken die maar liefst 500 jaar ouder is. Het gaat om een wetstekst uit de zesde eeuw. Onderzoekers hebben de tekst gereconstrueerd en ontdaan van alle Latijnse en Griekse variaties... die in de loop van de tijd tijdens het kopiëren zijn toegevoegd. Ook in die nieuwe tekst komt een woord voor dat vogel betekent, maar ook moord en vier. De vondst is toegevoegd aan de nieuwste editie van het oud-Nederlands woordenboek. De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi heeft er een probleem bij. De bushalte voor zijn deur komt terug, valt te lezen op de site van de Italiaanse krant La Repu Repubblica. De halte voor het Palazzo Grazioli in een van de drukste straten van Rome werd drie jaar geleden opgeheven, omdat Berlusconi daar last van had. Protesten van busreizigers en winkeliers haalden niets uit. De terugkeer van de bushalte markeert volgens de krant het einde van een tijdperk. Sesame Street. Dat is het begin van de Amerikaanse versie van Sesamstraat. Op de site van NSC Handelsblad is een documentaire te zien... met de componist van deze tune, Christopher Serf. Hij ging op zoek naar wat er waar is van het verhaal... dat muziek uit Sesamstraat zou zijn gebruikt... om terreurverdachten te martelen... die werden vastgehouden op Guantanamo Bay. Mijn eerste reactie was this can't niet mogelijk true. Dit is gewoon te En het was absurd... De 71-jarige componist ontdekte dat niet alleen zijn muziek wordt gebruikt bij martelingen... maar ook die van Metallica en andere heavy metal bands. De documentaire Songs of War van de Arabische nieuwszender Al Jazeera... gaat op zoek naar de vraag waarom muziek wordt gebruikt bij martelingen. Tot zover het mediaoverzicht. Na zessen zijn we terug. Dan hebben we een gesprek met advocaat Richard Korver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 Stel nu kaarten op robecozomerconcerten.nl en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam. Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk een boek op -Yes Oh, Blij dat ik thuis ben. Wat een dag. Dag schat. Hey, voordat ik het vergeet, je moet de vuilniszakken nog buiten zetten... en de vaatwasser moet uitgeruimd worden. En je moet echt de kattenbak hebben.